We schrijven het jaar 1730. In vlammend rood breekt op de Indische oceaan een nieuwe dag aan. Een piratenschip klieft zijn boeg langzaam door het kalme water. Als een roofdier op zoek naar een prooi. Aan boord van het zwaar bewapende schip is alles rustig. Tot plotseling... Ahoy! Kapitein, schip in zicht! Waar is dat schip? Geef hier die kijker. Wauw, het is een Hollander. Die komt terug van Java, beladen met goud en zilver. Met kostbare specerijen en schitterende zijden. Wat een beet! Het piratenschip zet alle zeilen bij en koerst in de richting van het Hollandse koopvaardijschip. Maar hoe dichter de piraten naderen, des te groter de ontsteltenis wordt. Kapitein! Er is niemand aan boord. Wat? Dat kan niet. Je bent bezoopa. Geef hier die kijker. Satan, je hebt gelijk. Alle geschetsleuken zijn dicht. Maar het is er Niets beweegt. Uh, zoiets heb ik nooit meegemaakt. Vuur een waarschuwingsschot. In de ruime van de Hollander wordt het schot gehoord. Want het schip is helemaal niet verlaten. De bemanning doet net alsof. Met gedempte stem geeft de Hollandse kapitein zijn bevelen. Niet reageren. De eerste die ook maar één geluid durft te maken is er geweest. Met ingehouden adem wachten de Hollanders op wat er komen gaat. De kapitein houdt door een gaatje in een geschutsluik het piratenschip in de gaten. Onze list slaagt. Ze naderen. Nog 70 meter. Nog 50. Prachtig. Attentie, mannen. Luiken open en vuur uit alle kanonnen. Het piratenschip wordt aan flarden geschoten. En alle piraten worden gevangen genomen. Het betekent het einde van de beruchte Olivier Levasseur. Alias de Buizert. Het Hollandse galjoen steven naar de eilanden die nu de Seychelles genoemd worden. Daar vindt een korte krijgsraad plaats. Levaseur wordt veroordeeld, dood door ophanging. Vlak voordat het vonnis voltrokken wordt, stapt de scheepsdominee het schavot op. Hebt je nog iets te zeggen, mijn zoon? Ja, dat heb ik. Zie je dit medaillon? Hierin zit het raadsel om een fortuin te vinden. Wie het kan, die vindt mijn schat, hier. Met een zwaai werpt Le Vaseur het medaillon naar de graaiende menigte. Maar voordat iemand het kleinood kan pakken, pikt een witte meeuw het medaillon in de vlucht mee. De vogel vliegt ermee naar een eiland dat later de naam Praslin zal krijgen en verdwijnt in de vallei der reuzen. In deze vallei staan zo'n vijfduizend bomen die nergens anders ter wereld voorkomen en die de vreemdste vrucht in de botanische wereld voortbrengen, de coco de mer. Deze gigantische palmen bereiken een hoogte van 60 meter. Sommige ervan zijn nu reeds meer dan 800 jaar oud en nog steeds in volle bloei. Na 25 jaar beginnen ze de coco de mer te produceren en het duurt 7 jaar voor deze zeldzame kokosnoot rijp is. We zullen nooit weten wat er in 1730 met het medaillon van Olivier Levasseur is gebeurd. Maar 260 jaar later ontmoeten we Lambiek op een zonnige zondagmorgen op de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. Oh, morgen is Sedonia jarig en ik moet nog een cadeautje vinden. Ze houdt nogal van rare dingen. Hé, hey, wat is dat voor iets geks, Marktkoopman? Ah, meneer is een kenner. Uh, helemaal niet. Wat is dat voor iets? Dat is de fabelachtige Coco de Mer, meneer. Een uniek stuk. Koningen en keizers hebben gestreden om zoiets in hun bezit te krijgen. Rudolf II van de Habsburgers, keizer van het Heilige Roomse Rijk, heeft er eens 4000 gouden florijnen voor betaald. Zoveel heb ik niet op zak. U krijgt hem van mij voor een vriendenprijs, meneer. Dat houdt in dat onze Lambiek zijn laatste centjes aan het cadeau voor Sidonia uitgeeft en nu te voet naar Sidonia moet. Als hij daar enigszins aan de late kant aankomt, geeft hij Sidonia haar cadeau. Van harte gefeliciteerd, Sidonia. De jaartjes zijn al niet meer te tellen zeker. Hier is je cadeautje. Wat is het? Ik weet het niet. Een Coco de Mer of zoiets. Professor Barabbas verslikt zich in zijn gebakje. Wat een coco de mer. Maar dat is een waardevol geschenk, Sidonia. Vind je, Barabbas? Ik wil je niet beledigen, Lambiek, maar ik vind er niks aan. Ik er nog eens een keer iets mee, zeg. Randolf, de twintigste van de hamburgers, heeft er vierduizend gouden dolfijnen voor betaald. En madame vindt het niks. Geef maar terug dan. Lambiek rukt de kokersnoot uit Sidonia's handen. Maar het zeldzame ding glipt uit zijn vingers en valt op de grond in duigen. Lambiek is boos en verdrietig. Muntko koken, kapot Een scherven, dat vergeef ik jullie nooit. Stel Lambiek, kijk eens, je houdt het niet voor mogelijk. Ongelooflijk, er zit een gouden medaillon in. Het medaillon klikt open, Wiske. Ja zus, er zit een stuk perkament in. Wat staat erop? Wie het kan, die vindt mijn schat. Getekend Olivier Le Vasseur. En op de achterkant staat een tekening van een vreemdzoordig dier. O Lambieke, wat ben je toch een schat. Mij op zijn originele manier te verrassen met een medaillon. Ik ben er heel blij mee. Ja, doei. Eerst vond je mijn cadeautje niks. En nu er een juweel in zit, wil je het hebben, hè? Ja, doei. Je kunt ernaar sluiten. En nog een prettige verjaardag. Maar dan wel zonder mijn innemende persoonlijkheid. Een paar dagen later gaat Lambiek op bezoek bij professor Barabas. Met een smoesje weet hij zich toegang te verschaffen tot het laboratorium van de professor. Zo, in 1730 is Le Vasseur op de Seychellen opgeknoopt. Dus zet ik op de tijdmachine op 17.30. Nu maar hopen dat dat ding goed werkt, anders ben ik de klos. Professor Barbas hoort de teletijdmachine en rent naar zijn laboratorium. Maar hij komt te laat. Als ik het niet dacht, Lombiek heeft zich met de teletijdmachine naar 1730 gefletst. En hij heeft zijn jasje vergeten. En het metaljon zit nog in een zijn zak. Oeh, gauw Sidonia waarschuwen. Als Sidonia, Suske, Wiske en Jeroen het nieuws van Lambieks verdwijnen horen, haasten ze zich naar het huis van de professor. Sidonia is ontroostbaar. Het is allemaal mijn schuld. Hou nou op met dat gezeur over wiens schuld het is. Daar komen we geen stap verder mee. Maar... Genoeg. Al die commotie. Denken jullie soms dat een professor niet hoeft te slapen? Je wilt ons dus niet helpen? Neem me niet kwalijk. Maar ik moet over enkele uren naar een congres. En ik heb nog geen oog dicht gedaan. Maar heb ik jullie ooit in de steek gelaten... Natuurlijk zal ik jullie helpen. Ken je deze armbanden nog? Uh, ja, ik weet het alweer. Van ons avontuur met de duistere diamant. Juist. Toen kon je er alleen mee uit het verleden terugkomen. Nu kun je ermee door de tijd reizen. Maar overdrijf niet. De energie is beperkt. Maar waarom gaan we niet met de teletijdmachine? Nee, Sedonia. Tijdens mijn afwezigheid gaat mijn lab op slot. Een fout zou een ramp betekenen. Inmiddels is Lambiek aan het eind gekomen van zijn reis door tijd en ruimte en plomst in het lauwe water van de Indische Oceaan. Als ik de tijdmachine goed heb ingesteld, moet ik vlak bij de Seychelles zijn. Ja, goed. Daar zie ik een eiland. Lambiek vindt een stuk wrakhout en klimt erop. Net als hij met zijn handen begint te peddelen ontstaat er een geheimzinnige en bijzonder sterke stroming. ook, als ik hier maar leefend uitkom. Dan, ineens, wordt de zee weer rustig en drijft een zachte stroming lambiek naar de kust. Even later spoelt hij aan op het strand waar hij uitgeput in slaap valt. Een reuze schildpad pakt Lambiek bij zijn kraag en sleept hem, zonder dat hij het door heeft, naar een veilige plaats op het droge. Als Lambiek wakker wordt, besluit hij het tropische eiland eens te gaan bekijken. Hij loopt het dichte struikgewas in. Maar hij is nog geen minuut onderweg of hij wordt door twee piraten in zijn nekvel gepakt. Die binden Lambiek vast en nemen hem mee naar het strandje waar hun kornuiten net bezig zijn tonnen vers water in een sloep te laden. De twee piraten brengen Lambique naar hun kapitein. Zo, lelijke aap. Wie ben je? En waar kom je vandaan? Ik ben Lambique en kom uit 1992. Het jaar waarin ze de kernwapens hebben verminderd. Nu kunnen ze de wereld nog maar tien keer zeep helpen. <laughs> is dat geen goed nieuws? Je <laughs> vind is gek. Bind hem aan een boom en schiet hem dood. Heb je nog een laatste wens? Nee, dat niet. Ik vind het alleen jammer dat ik de schat van Le Vasseur nooit zal bezitten. Hé? Eh? Hé? Eh? Mannen, niet schieten. Neem hem mee aan boord en stop hem in een kooi. Zodra alle tonnen met fris water aan boord zijn, vertrekken we. Even later aan boord van het piratenschip. Waarom eh, zit ik eigenlijk in deze kooi? Hou eh? je bek. Wat weet je van Le Vasseur, onze vroegere kapitein? Eh? Heb jij soms een medaillon? Nou, zeg op. Lambiek rekent erop dat de piraten hem niet zullen doen uit angst de schat te verliezen. Ik zeg niets. Dat zullen we nog wel eens zien. Laat de kooi zakken. Dit is je laatste kans. Spreek. Nooit. De piraten laten de kooi in het water zakken. Ze denken dat Lambiek na een minuutje onder water wel wil praten. Maar net als ze hem omhoog willen takelen, ontstaat in de zee weer die geheimzinnige draaikolk. De piraten kennen het verschijnsel en zijn er doodsbang voor. Bij alle duivels, zend alle zeilen bij. We moeten vluchten en hakken touw van de kooi door. Terwijl het kaperschip door een enorme golf wordt meegesleurd, zakt de kooi met Lambiek erin langzaam naar de diepte. Lambiek raakt bewusteloos en merkt zodoende niet dat de kooi tegen het koraalrif botst en openbarst. De zeeschildpad, die Lambiek al eens eerder heeft gered, ziet het... en sleurt onze vriend naar de oppervlakte, in veiligheid. Of Lambiek het werkelijk gehaald heeft, merken we later wel. Wij keren terug naar 1992. Tante Sidonia, Suske, Wiske en Jérôme hebben het besluit genomen om Lambiek te gaan zoeken... en zijn inmiddels op de Seychelles geland. Misschien vinden we hier een aanknopingspunt. Maar Lambiek is naar 1730 vertrokken. Tja, de energie van onze armbanden, waarmee we door de tijd kunnen reizen, is beperkt. We moeten eerst deze eilanden en hun geschiedenis leren kennen, voor we de armbanden gebruiken. Onze vrienden gaan aan het werk en via via komen ze terecht bij een oude magier, die ergens diep in het oerwoud van de Seychelles woont. Welkom. Ik ben bon aan bois, wat kan ik voor u doen? In het kort vertellen onze vrienden over het verdwijnen van Lambic en het medaillon van Olivier Levasseur. Hier is het medaillon. Oh, bent u op zoek naar de schat van de, de Levasseur? Nee, we zijn op zoek naar Lambiek. Oh, waarom schrikt u zo? Schrikken? Ik? Kom, geef me het medaillon. Het vuur van de tiende dimensie zal de ruimte van de vergetelheid opvullen. Ik zet het medaillon in de vlammen. En kijk in de rook en doorbreek de grijze nevelen van het verleden. Kijk goed en zie wat er gebeurd is. Kijk, er verschijnt een schip in de rook. En de zee, kijk naar de zee. Het lijkt wel of ze koud, al die draaikolken. Oh, daar is Lampiek Opgesloten in een kooi. Hij zingt naar de diepte van de zee. nee. O, onder, onder, redt hem. De beelden vervagen. Meneer bonnen? wat heeft dit te betekenen? Ja, wat gebeurt er met Lambiek? Laat het ons zien. Het beeld vervaagt. De zee geeft op zulke diepte haar geheimen niet meer prijs. Ik heb slecht nieuws voor jullie. Uw vriend Lambiek heeft het Rijk der Levenden verlaten. Dat kan niet waar zijn, tante. Op ons arme Lambieke, daar... Tovenaar van half zeven licht... Voel het. Vertel op, oplichter, wat is er met lambiek gebeurd? Jorom wil de tovenaar met bruut geweld dwingen de waarheid te zeggen. Maar de magier is hem te vlug af. Hij schiet Jorom bewusteloos met een giftige pijl, verandert zichzelf in een kraai en vliegt het raam uit. Tante Sidonia, Suske en Wiske leggen Jorom op een brancard en keren samen terug naar het hotel. Jongens, we doen de armbanden om die professor Barrabas ons gegeven heeft. Ik doe die van Jerome ook aan, tante. Ook al is zij nog bewustloos. Je weet maar nooit. Goed. Stel de armbanden nu af op de Seychellen in het jaar 1730. Die van Jerome ook. En dan wachten we tot het donker wordt om naar het verleden te vertrekken. Als het donker is... Drukken onze vrienden op de knopjes van hun tijdarmbanden en zuizen ze over de grens van tijd en ruimte naar een ver en grijs verleden, waar ze enkele seconden later veilig aankomen. De nacht is hier opgevallen. Je zullen moeten wachten tot het licht wordt om op onderzoek uit te gaan. Zou dit eiland bewoond zijn? In 1730? Vergeet het maar. Dit eiland is maagdelijk onbewoond. Laten we nog wat proberen te slapen. Het wordt vlug weer dag. De volgende ochtend worden onze vrienden hardhandig gewekt. Auw! Auw! Auw! Iemand zit van achter de struiken met kokosnoten te gooien. Het eiland is helemaal niet onbewoond. uit! Wow. Hij komt uit de bosjes tevoorschijn. Een wilde man. Nou, dat is Lampiek? Helemaal verwilderd. Het kost onze vrienden enige moeite en een paar meter sterk touw... voordat ze de verwilderde Lambiek gekalmeerd hebben. Goed, ik wist niet meer wat ik deed. Maar nu ben ik blij dat ik mijn beste vrienden weer terug heb. Na een lang gesprek waarin ze elkaar hun wederwaardigheden vertellen... leidt Lambiek de anderen naar een rotsblok. Kijk! De keukening van dat rotblok. Verdraaid! Het eigenaardige wezentje dat ook op het briefje stond. dat in het medaillon van Levasseur zat. Ben je ons een beetje tegengekomen, Lambiek? Nee, ik weet niet eens wat voor beest het is. Heb je het hele eiland al verkend? Nee, Sidonia. Ik durf me niet te laten zien. Er komen soms piraten aan land. om vers drinkwater in te slaan. De meeste schepen varen echter voorbij naar een ander eiland hier vlakbij. Maar zover kan ik niet zwemmen. Waar ligt dat eiland? Kom mee. Dan zal ik het je bewijzen. Lambiek rent weg en valt meteen op zijn neus. Hij is ergens achter blijven haken. Het lijkt wel het deksel van een kist dat daar uit de grond steekt. Het is een kist en onze vrienden graven hem uit en maken hem open. Er blijken piratenkleren in te zitten. Ze trekken ze aan en lopen door het dichte struikgewas naar de kust. Net als ze het strand op willen lopen, zien ze een stel piraten zitten. Onze vrienden sluipen naderbij en luisteren ze vanuit de bosjes af. Ja, we hebben alles afgezocht, maar op dit eiland is het gat van Luggenfeer niet te vinden. Laten we dan op dat andere eiland gaan zoeken. Hè? Ik denk er niet aan. Daar kolkt de zee bijna altijd. Net zoals toen we de kooi met die, met die maffe idioot moesten laten gaan. Ah, Die is al lang door de haaien verscheurd. Ja. Dankzij een list van tante Sidonia weten onze vrienden de sloep van de piraten te bemachtigen. Terwijl de piraten op het eiland vastzitten, roeien onze vrienden naar het andere eiland. Dat wordt ook gezien vanaf het piratenschip. Bij nee, alle watersduibels. Wat gebeurt daar? Onze gevangenen van de kooi roeit weg met ons sloep. Los een schot en zorg dat het te raak is. Goeie genade. Die schuiken daar op dat schip willen ons kelderen. Oh, Buske. maak je geen zorgen. We zijn op de ver weg. Ze kunnen ons niet meer raken. Hé, wat, wat is dit? Wat gebeurt er? Nu kun je bang zijn, Buske. Het begint te kolken. Haal de riemen binnen en ga liggen. Wat is dat toch? Kunnen we niets doen? Ja, wat is dat voor iets monsterachtigs? Waar dan? Nee, het stijgt op uit het kokende water. Oh mijn god, dat is erg wel een Een vliegend zeemonster. Het is het beest dat op het perkament en op de rots stond afgebeeld. En wij dachten dat het een klein diertje was. Verschrikkelijk. Als de doodsbange piraten proberen het vliegende zeemonster neer te schieten, richt de woede van het beest zich op het piratenschip. Het hapt zijn enorme muil vol met zeewater en spuit het piratenschip in één keer omver. Terwijl de piraten proberen levend van hun zinkende schip af te komen, spoelen onze vrienden aan op het eiland. Begin zo vlug mogelijk het bos in. Tussen de bomen kan het ons niet vinden. Even later staan onze vrienden in een indrukwekkend landschap. Wat een prachtige vallei! Als er ooit een aardsparadijs is geweest, dan moet het hier zijn. Hier groeien die komieke kokosnoten, de kokote meer. Het staat er vol van. Vlug, in de struiken, het monster komt er weer aan. Lambiek duikt als eerste onder een struik. Ai, oh, oh. oh, Lambiek is ergens ingevallen. Tante Sidonia, Suske en Viske kruipen ook onder de struik en zien dat op die plek een onderaardse trap begint. Goeie genade, een eeuwenoude trap die naar onderaardse spelonken leidt. Lambiek, waar ben je? Terug in 1992 wordt Joram in zijn hotelkamer wakker. Hij leest het briefje dat de anderen op zijn nachtkastje hebben gelegd. Heb armband aan pols. Mini-tijdmachine. Zijn naar het jaar 1730 om Lambiek te zoeken. Kom helpen. Intussen in de onderaardse gang. Ik vind het hier maar akelig hoor, Wiske. Ik voelde het aankomen. Bang, hè? Volg Wiske maar, baasje. Wiske is voor niets bang. Wiske wow. struikelt over een skelet. Ineens is ze niet meer zo flink. Lambiek, waar zit je? Hier, vlug. Zoek dikking. De gang begint in te storten. We kunnen niet meer terug. Laten we een andere uitgang zoeken. Even later... Goeie genade! Een grot. Het hol van het monster. Het ligt hier vol met skeletten. En het wrak van een oud schip. Zou dat de plaats zijn waar Vasseur zijn schat verborgen heeft? We zullen het vlug weten. Laten we het wrak onderzoeken. Onze vrienden klimmen op het schip en dalen vervolgens af in het ruim. Allemachtig! De schat van Levanseur! Maar dat is niet alles. Kijk, zijn dagboek. Half vergaan, maar nog wel leesbaar. Wat staat erin, Lambiek? Wie uh, dit leest, die heeft mijn schat gevonden, maar, maar zal sterven. Want als het tij hoog staat, dan... dan oh, jongens, het water, kom, kom, snel uit het schip. Onze vrienden verlaten haastig het schip. Te laat. De zee komt op en we kunnen hier niet weg. We zullen als ratten verdrinken. drinken. Nee, kijk, er wordt een sloep neergelaten. Het is je Vlug instappen. Vliegt hier monster rond, heeft mij al gezien. Jorom haalt onze vrienden met een sloep naar boven. Vlug ren allemaal naar het strand. Verschuil je onder struiken zal met monster afrekenen. Jeroem, pas op. Het monster valt je in de rug aan. Terwijl onze vrienden van achter de struiken toekijken, rekent Jeroem af met het enorme zeemonster. Het is een gevecht op leven en dood. Maar uiteindelijk weet Jeroem het gevaar te uit te schakelen. Niet veel later staan onze vrienden tevreden uit te blazen op het strand. Zo, nu lekker zwemmen. Hé, hey, kijk uit. De piraten. Ze vallen aan. Wat? Ze kunnen de pot op. Ik ga naar huis. Gebruik je armbanden en vlucht. Ga je niet mee, Jeroen? Tuurlijk, Wiske. Kom allemaal wat later. Terwijl tante Sidonia, Lambiek en Wiske zichzelf terugflitsen naar 1992, blijft Jeroen nog even achter om het laatste klusje op te knappen. Zoals de piraten even later hardhandig ervaren. Aan het strand van hun hotel op de Seychelles genieten onze vrienden nog een tijdje van een welverdiende vakantie. Eh, uh, Sedonia? Ja, Lambikske. Ik had nog een uh, nieuw verjaardagscadeautje. Echt? Je bent een dus... schat. Wat is het? Een uh, Coco de Mer. Wat? Je gaat toch niet weer opnieuw beginnen, hè? Hé, hey, er zit een briefje in. Meneer Grootman, tussen haakjes Lambik. Zou nooit in zichzelf hebben geloofd als zijn beste vrienden hem niet hadden ontdekt. Oh, bikje met een rare knul, maar de liefste die ik ken. Kom hier. Daar is Jeroen. Waarom ben je achtergebleven, Jeroen? Nog een gezellig praatje gemaakt met Haha. <laughs> <laughs>